12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Esch in Noord-Brabant heeft de politie vanochtend een man en een vrouw opgepakt... in verband met de dood van een Syrische vluchteling. Syriër werd in november door een wandelaar brandend gevonden in een bos bij Bokstel. Toen de politie arriveerde was de man overleden. Het nu gearresteerde tweetal zijn de 35-jarige vrouw van het slachtoffer... en een 27-jarige bekende van de familie.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 Het lijkt erop dat inwoners van de Oekraïnse stad Debaltsevo de stad kunnen verlaten. Er zijn berichten dat tientallen bussen op weg zijn naar Debaltsevo... om inwoners weg te brengen via een speciale corridor. De pro-Russische separatisten stelden een tijdelijk bestand voor... en het regeringsleger heeft daarmee ingestemd. Het staakt het vuren werd bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merkel... en de Franse president Hollande aan Kiev. Zij praten later vandaag in Moskou ook met president Poetin. Het aantal verkeersslachtoffers moet snel omlaag en daarom moet de snelheid van automobilisten strenger worden gecontroleerd. Ook moeten wegen anders worden ingericht, vinden de ANWB en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De organisaties zeggen dat er snel maatregelen moeten worden genomen. Anders haalt minister Schuld van Verkeer niet de doelstelling om in 2020 het aantal verkeersslachtoffers drastisch te hebben verminderd. Het weer droog en zonnig. Het wordt 0 tot plus 3 graden. Maar door de noordoostenwind kan het wel aanvoelen als min 5 graden. Vanavond en vannacht vriest het opnieuw. In het weekend wat warmer en meer kans op regen. Dit was het NOS Short. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja. Nou, het is wat hè, vandaag. Zes, 6 februari tweede, uh, 2015. Oh. Start van ons jubileum weekend, jongens. Het is echt niet te geloven. Hè. Er staan... Uh, ik kon nu op de app al zien, he? er staan uh, files voor de deur. even. Om even een indruk te geven wat er hier al voor de deur staat. Ze mogen nog niet naar binnen, maar wat er al voor de deur staat. He? Moet je horen. voor de deur, hè? Dromme, duizenden mensen staan er voor de deur al hier, Allemaal oh, van het gebouw te juichen, de juichende vlag hangt er. Ja, nou ja, het is niet te geloven, jongen. Echt duizenden mensen staan er voor de deur. En er wordt feest, hoor, vandaag, Straks om 4 uur beginnen we officieel met de opening door uh, de burgemeester van Zandvoort. Ik kom straks om 4 uur. Ja, rond 4 uur. Iets over 4 uur. En dan begint ook uh, 25 uur live ZFM. En dat wordt een gigantisch feest. Ja, begint met uh, Zandvoort Draait Door. Twee uur lang tussen 4 en 6 euro breakdown. Weet ik niet wat er allemaal komt. Maar ja, houden we houden u wel op de hoogte de komende uh, tijd. Ja, en we hebben nog een jarig ook in de studio. Jarige, hit de Ik zie Adi helemaal niet op de schouders. Hoe kan het nou? Ja, nou, Adi. Ja. Ja, ja. Nou, Adi is vandaag 61 geworden. Van harte gefeliciteerd. Weet je, verjaardag, hoor. Het is dik feest hè, bij CFM deze, uh, dit weekend. Ja, ja, de, de, u kunt er ook een deel van meemaken. We Tuurlijk. Ik ben zo hard uitgenodigd van vanmiddag. Onder andere... Ja, vanmiddag begint het hè, om 4 uur. Dan begint onze 25 uur, uh, 25 uur live CFM. In verband met het 25-jarig jubileum van CFM. 9 februari 1990 start de CFM officieel. En uh, dat wordt dus feest vanmiddag, uh, wordt het feest officieel geopend door onze burgemeester. En, uh, meester, dat heb ik gehoord. Ik zal, uh... En uh, als we zin hebben om te komen kijken in de studio, Tolweg Tina, uh, weet het. Maar je moet wel op tijd van huis gaan, want er staan nu al files, hè? Ja, dat is niet te geloven, ja. Er staan nu al files tot in de haltestraat. Ja. Maar ah, gezellig hoor. Kijk, dit, dit staat er al voor de deur, hè? Hoor, hè? Dit, dit staat al voor de deur te juichen allemaal hier voor de deur. Ja, grote mensen-massa's. Nu al, om, om, om, om 14 over 12 staan ze al voor de deur. Ja, mooi is het. Nou, goed hoor jongen, de mensen er al staan. Komen we allemaal naar binnen straks. Dat is zo zo'n hoogtje weer. Go with the flow, woehoe! Herman Vinker. Het was go with the flow in ons engste, in ons engste. Het was go with the flow in ons engste, allemaal. Buurvrouw klompje, arg een man was was zo schel als water, jos zo lille kastma kan. En toch zwanger overdaan. Heel de rit de prutte van. Hoe af toch kom met buurvrouw klonk. Ja ja nog niet nog niet. Maar ja, de melkboe was je blind en dit was kool. Witte in ons engste, in ons engste, het was kool. Witte flor in ons engste, de nog op het veld door waarschijnlijk mooie genie. En de leuke mal op straat in Nijlong koop ze met de noord en neervaardig toch aan zij was de Friezen en de mee probeer ze zelf een keer en doe hun niet vaar niet meer. Want het was gewoon witte de flow in ons engste, in ons engste. Het was gewoon witte de flow in ons engste. Al de van de A en de Loling. Het water wat een water nog beneden nee. En het zo de tamil in nee, Almelo nou, En het water van de aas dunnen molt het anders En ja, ik kunt wat water drinken meer, dat is jammer, wanders. dus Dus dat doen ze rap wat aan Oh ja, wat dan, wat dan, wat dan wat Het water geeft nog waffen dan meer witte vloer aan. Want geen nog witte vloei, oefeningste, oefeningste, geet nog uit, witte vloei, oefeningste, oefeningste, oefeningste, oefeningste, oefeningste, oefeningste, oefeningste, Jor ja, dat dood ze, joh, ja, doet ze en er heeft weer bund nog voor de wedstrijd is beginnen. En verspel ze tussen keer, maakt niks goed, ja maakt niets goed. En verspel ze tussen keer, toe mooi ze wat weer, want het is bool. Witte flor in ons engste, in ons lengste. het is bool. Witte flor in ons engste, al mijn Het is bool, witte flow, in, vloer, in, ons lengste, in ons het is bool, in ons rechte al de Het is gold witte vloei. Het is gold witte vloei. Bom Ja, en tijd van onze 3 in 1. Naar helemaal vinkers. En het is een heavy hoor vandaag. in 1 1 1. Oh, so I'm Ik ben je in ieder geval goed wakker voor het jubileum. Ik ja. ben je in ieder geval goed wakker. Wat zei je? Ook oh, dacht je wat zei. Ja, Die. wakker wel, ja. <laughs> maar dat Die. was het. Dat was ik al voordat ik opstond. Ja. ja. Deep Purple. Yeah. Strange kind of woman, my woman from Tokyo and smoke on the water. Mogen er er opgenomen vanwege een... Uh, uh, ja, ze waren in Montreux ergens aan het, uh, aan het opnemen of zo. En toen brak er brand uit of zo. Zoiets was het geloof ik. En dan zijn ze verder gegaan met de, de Rolling Stones Mobile om een uh, plaat op te nemen. Was dat, was dat niet uh, tijdens een uh, festival in Montreux? Ja, zoiets. Hoor. Een brakke brand uit in die zaal. ja. Ik geloof dat Frank Zappen en zijn band daar iets mee te maken hadden. Ja, dat geloof ik ook. Maar goed, het is het jubileumweekend van ons prachtige radio-stond ZFM Zandvoort. Jawel. Zeker weten. Voor Zandvoort en de regio. Ja. En hier is het regio-nieuws met Angela de Koning. Jongen, dank u, dank u. Handtekeningen naar de huiszinding gaat. Ja, ho nou! Voor het regionaal beleidsplan plan, crisisbeheersing 2015-2018... wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om waardering uit te spreken... over het behoud van de ladderwagen van de brandweer in Zandvoort. Ook wordt aan de raad voorgesteld om een aanbestedingsprocedure te volgen... voor de controle op de jaarstukken 2015-2018 door een accountant... Op de agenda staan verder een aantal financiële vraagstukken. De griepepidemie in Nederland gaat zijn tweede maand in. De GGD-regio Kennemerland is de regio waar de meeste koortsgevallen voorkomen. Dit blijkt uit cijfers die het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg afgelopen dinsdag. Kort? Dat, dat komt door het jubileum van 4 februari. <laughs> Ik, ik, ik denk het eigenlijk ook ja, wel een Ja, daar beetje. loopt de temperatuur van op. Hè? Ja, ja, dan wordt, het dat al licht warmer van. Afgelopen week telde Nederland zeker 378 personen per 100.000 inwoners met een luchtweginfectie. 58 personen hadden last van beraken of diarree. 55... lekker zeg, de hapjes staat net klaar. Nou, gezellig hoor. Ah, zo zolang er niet op je bord ligt. 55 met longontsteking en 38 mensen met koorts. In de regio uh, Hollands Noorden ligt dit laatste cijfer nog net iets hoger. De regio telt 45 koortsgevallen per 100.000 inwoners. Vorige week lag dat cijfer nog op 22,5. Een half persoon. Mm -hmm. <clears throat> Nou, die is wel heel erg ziek dan. Ja, die heeft al in de bovenkant heeft koorts onderkant niet. <lacht> ja, zoiets. Opvallend, want landelijk daalde het aantal koortsgevallen juist. Nou, je zou mij voor de gek kunnen houden, maar ik hoor niet anders. De kustplaats Katwijk vormt op zaterdag 28 maart het decor van de MTB Mountain Bikes. Strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort... De start en finish van dit nieuwe fietsevenement van Le Champion, of Le Champion, kan ook nog, is in Zandvoort. Maar in Katwijk is ook genoeg spektakel te zien. Renners van naam zoals Bart Prentjes en de nationale kampioenen Strandrace Richard Janssen en Paulina Royakkers zijn in volle actie te bewonderen. Natuurlijk is het nog veel leuker om zelf als recreant mee te doen aan deze strandrace over 42 kilometer. De strandrace is onderdeel van een sportief weekend in Zandvoort met ruim 20.000 sporters. En uh, ik ga ervan uit dat uh, onze razende die reporter dadelijk uh, daar meer over te vermelden heeft. Het belooft vandaag gevoelsmatig de koudste dag van dit jaar tot nu toe te worden. Niet echt een goede reden om dan de verwarming een graadje lager te zetten. Maar omdat het vandaag uh, warme truiendag is, doen we het toch maar. En die warme trui, nou ja, uh, dan blijf je lekker warm. Hè? Lijkt me heel logisch. Ja, ja tot zover de berichtgeving. We gaan naar het uh, weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag zonnig, eh, wat u al heeft geconstateerd, eh, denk ik. Maar wel heel koud als u nog niet buiten geweest bent, eh, dat klopt. Het wordt maximaal 2 graden, maar voor het gevoel zal het veel kouder zijn... door een stevige noordoostenwind. En de gevoelstemperaturen liggen, afhankelijk van eh, waar u zich bevindt... tussen de min 6 en de min 12. Dus eh, even oppassen met de, met de handen en de oren en zo. Morgen voert de inmiddels naar Noord gedraaide wind wolkenvelden aan... en trekt er een zwakke storing mee. Het gevolg is dat de bewolking de overhand heeft... en uit die bewolking kan in de ochtend wat lichte regen of motregen vallen. Omdat de regen op een bevroren ondergrond valt... Uh, is er kans op gladheid. IJssel dus. Goed oppassen morgenochtend als je de weg op moet.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 Head Up! Head up. Hold your head. Rod Argent! Nou, ja, waar kennen we die van? Hè? Nou, die kennen we natuurlijk van de zombies, want dan was hij uh, ook organist. I Samen met uh, Colin Blinstone en zo. En dit leek jij dus Hold Your Head Up! En dat is eh, het begin straks van ons eh, jubileumweekend hè, van eh, CFM. Ja, ja, straks om vier uur gaat het echt los. Als dus u wil komen kijken om vier uur in onze studio, bent u van harte welkom. Dat, eh... Tenminste, als je niet met 300 man tegelijk komt, dan... <lacht> Dat kan het natuurlijk dus niet. Zo, hè, hè. nou, nou, we zitten wel in een lange platen vandaag. Hè. Nou, gaan nou, we even wat anders doen. A road argentus en hold your head up. En dit zijn die Imagine Dragons. Met hun nieuwe en die heet Shots. Dat heet Shots. ja, ja het, wordt echt, uh, het wordt echt feest, hè. Dromme mensen staan al voor de deur hier bij ZFM. Wil je naar buiten kijken, jongen, die hele tolweg staat vol mensen. Allemaal mensen die graag naar binnen willen. Maar ja, dat kan niet, jongens. Je kunt niet allemaal tegelijk naar binnen. Dat kan gewoon niet. We hebben maar twee staantafels. Ja. <laughs> Well, en twee tafels om aan te zitten. Ja, dat nog. Dat gaat niet worden. Dit nee. is uh, The Weekend. En het heet Earn it. I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. we live in no life. Volgende week in première gaan de film Fifty Shades of Grey. Nou, die film zal wel niet veel voorstellen, denk ik. Maar de muziek die eruit komt is in ieder geval wel een aan te horen. Dat wel weer. Ook dat, uh, de hit van Ellie Goulding en zo. Love me you like you can en zo. En dit komt er dus ook uit. Uh, Earn It en The Weeknd. muziek dus. En uh, het eerste uur zit er alweer bijna op. Ik heb nu ook nog even... Uh... Ja, het gaat hard, hè. gaat het snel. Ja, het gaat ontzettend snel. Nou, dan nog maar even Pussy Sled. Oh, nee. Sledge. Pussy Sled and When a Man Loves a Woman. Yeah!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 Mij. Jij bent te druk, is wat hij me zei. Hij wil met me shoppen en samen naar eten. Wil naar de bios, wil met me daten. Ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met hem, twee keer. Naar huis met een tuin aan het water, hond of kater. Wat jij wil, blijf dan nou niet staan. want dan word ik. Het... Gaan gaan naar het nieuws en het weer. Van één uur, sorry Leonie, andere keer draai ik je helemaal. Leonie Meijer met uh, neem me mee. Heel goed voorbeeld hoe je in een liedje van die Gerspa Pardoel veel beter kunt doen. Ik lijk misschien cool tot je. nou tot zo, hè? Jij klinkt als muziek, ik bedoel. Neem je Neem je Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.